Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Werkgevers en uitzendbureaus moeten een boete van maximaal 4500 euro krijgen... als zij zich schuldig maken aan discriminatie van sollicitanten. Dat staat in een wetsvoorstel van de staatssecretaris Van Ark. Discriminatie door werkgevers komt nog altijd voor... maar wel minder dan vroeger, blijkt uit, het onderzoek, in, blijkt uit onderzoek... in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderzoekers concluderen dat er nu geen sprake is van discriminatie op basis van geslacht of leeftijd. Terwijl dat in 2015 nog wel het geval was. Maar een migratieachtergrond maakt nog wel verschil.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 Op basis van de RIVM-gegevens presenteerde het kabinet vorige week maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. In het oosten van Australië zijn door natuurbranden tientallen huizen verwoest. Vooral een dorp 200 kilometer ten zuiden van Brisbane is zwaar getroffen. In die omgeving is een gebied van 100 vierkante kilometer afgebrand. Tientallen mensen moesten in een school slapen. Voor zover bekend zijn er geen doden. De brandweer heeft aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Australië wordt al weken geteisterd door natuurbranden, terwijl het pas halverwege het voorjaar is. Normaal gesproken zijn de branden het hevigst in de zomer. De Nobelprijs voor Scheikunde gaat dit jaar naar drie wetenschappers voor de ontwikkeling van de lithium-ion-accu. Het zijn een Amerikaan, een Brit en een Japanner. Het weer, bewolkt en nog droog, laat op buien als eerst in Brabant en Limburg. Het kunnen overal zware buien worden met kans op onweer en veel regen. Het waait flink en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch van deze 10 oktober. 9 oktober, sorry. Ik wil te snel. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoort Lunch van deze 9 oktober 2019 met vandaag... De Bibliotheek Zuid-Kennemeland komt langs om in de studio te praten over Broodje biep. Natuurlijk onze vaste items. Artiesten in het licht. En we hebben een bijdrage van NH Nieuws over uh, ja, de Damherten-protest... Uh, die afgelopen weekend uh, plaats heeft gevonden... En het liedje van de Zuidkick. En over de sidekick gesproken. Ja, hoor, ze is hier weer aangeschoven. Imca Droemel! Yeah! <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag, Imka. Hoi. <laughs> nou, in ieder geval leuk dat we vandaag eventjes samen zijn. Het is wel minder leuk, de reden waarom natuurlijk. Hans oh, ja. is vanwege familieomstandigheden helaas niet vandaag in de studio. Maar we hopen dat hij er volgende week gewoon bij is. En we willen zijn familie gewoon heel veel sterkte wensen. Juist. Ja, we gaan naar hoop doen vandaag in de uitzending. Natuurlijk het laatste nieuws, muziek, informatie, het weer. Er is, uh, nog heel, er is heel veel nieuws, dus uh, het moet helemaal goed komen. Nou ja. Heb, uh, hoe, uh, hoe was jouw week <laughs> tot nu toe? Een uh, Beetje chaotisch. Chaotisch? <laughs> ja. ja. Maar kom wel goed. Ja? Ja, wel. Jawel. Maar uh, ja, hoe kan dat dan? Nou, je plint van alles en dan valt van alles in het water dat dat niet doorgaat. Door het regen, want er is een hoop regen gevallen. Ja, dat ook weer. <laughs> Maar uh, ja, in ieder geval, we gaan een leuke uitzending van maken, EMK. Wilt u reageren? Dat kan 023 573 0393. Dat is onze ZFM hotline. Dan krijg je EMK aan de telefoon. Wij gaan lekker luisteren naar muziek. Hier is Sucro. Ziek en informatie hoor je hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van de regio. Het is, uh, ja, er is al een hoop gebeurd weer qua nieuws hier in de regio. En vooral natuurlijk het circuit Zandvoort staat steeds weer in de picture, positief en negatief. En uh, nu uh, hebben we een paar positieve berichten. Ja, na een uitvoerig traject. is. Eén moment, hè, Imka. Oh, sorry. <laughs> Hij, uh, het gaat allemaal een beetje mis, mis, mis, mis, mis. Ik had een leuke jingle klaarstaan, maar ja. dan moet hij het wel doen. Ik zat erop te wachten. ZFM Race Radio, Pit Report. Dat is het. Ja, en nu mag je een kapot. Ja, na een uitvoerig traject het evenementenbureau is evenementenbureau Gielesen geselecteerd als partner voor side events van de Formule 1. Als paraplu zijn zij verantwoordelijk voor de totale organisatie en coördinatie van alle side events tijdens de 35-dagen-programma. Met de site-events wil Zandvoort in de aanloop naar en tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix... maximaal profiteren van de terugkomst van de Formule 1. Vanaf 35 dagen voor de race zullen diverse evenementen worden georganiseerd voor de racefans en de inwoners. Gielische Events wordt de overkoepelende vergunninghouder voor de lokale bedrijven... en organisaties die een activiteit willen organiseren rondom de Formule 1. Het evenementenbureau zal nauw samenwerken met de werkgroep Site-Events... die bestaat uit gemeente Zandvoort, Zandvoort Marketing en de Dutch Grand Prix. De lokale ondernemers kunnen met hun ideeën terecht bij Janneke Oosterhoff en Elaine Vernooy van Giewers Events, die gezamenlijk de rol van kwartiermaker zullen gaan vervullen. Beide dames zullen verder een belangrijke rol spelen in de coördinatie en organisatie van alle site-events rondom de Formule 1. De dames zullen de komende maanden dan ook veelvuldig in Zandvoort te vinden zijn. Ondernemers die vragen en of opmerkingen hebben, kunnen Janneke en Elaine bereiken via site-events. Events, nee, streepje, hè, streepje, slide, streepje, events at site, streepje events at sandvoortmarketing.nl Site, streepje events at sandvoortmarketing.nl Dan gaan we naar het volgende bericht. Ja, want uh, wel, eventjes uh, heel ja. kort. Um, het is wel positief, toch? Het, ik denk dat het wel beter is om een overkoepelende organisatie te hebben... dan uh, dat iedereen voor zich iets gaat doen. En het scheelt ook heel veel vergunningwerk, denk ik. Lijkt mij ook wel, ja. Hey, ja, er was ook een. Uh, het weekend, uh, afgelopen weekend, was natuurlijk uh, de finale races uh, op het circuitpark Zandvoort. Yes, zeker. Maar Radio, Radio 538 organiseert ook wat leuks. Ja, die had een skippiebalrace georganiseerd. Naast het raceprogramma was er afgelopen weekend tijdens de finale races op circuit Zandvoort ook een speciale rol weggelegd voor de 538 race. De wedstrijd stond in het teken van het goede doel, spieren voor spieren. Ondanks de weervoorspelling kon de eerste editie van de Skippy Bowl Race... rekenen op een groot aantal deelnemers die met veel enthousiasme richting de finish gingen. 538 DJ Frank Danen <coughs> en het team van de 538 Ochtendshow... verzamelden voor 538 Skippy Bowl Race geld in voor de aankoop van speciale rolstoelen... en het overige opgehaalde geld gaat naar Spieren voor Spieren inspanningslab... waar kinderen met de spierziekte worden begeleid om het maximale eruit te halen. En ik heb een uh, interview gezien op, de, op internet... Ja. dat uh, degene die de finishvlag zwaaide... moest 80% van de mensen disqualificeren. Want die waren niet over de finishstreep gegaan. Ah, ah, ah, dit waren veel leuke bekende Nederlanders. Hè? Wendy van Dijk, Edwin Evers heeft uh, afgeschoten... en... Um... En andere bekende nederlanders hebben weer ja. afgevlagd. Dus uh, ik vond het een leuk evenement. En Frank Dane, de organisatie daarvan. Hè, niet Dane met dubbel A, maar D-A-N-E. Um, de, de dj van 538, die heeft gezegd dat hij het graag nog een keer wil organiseren op Park, Zandvoort. En dus een uh, hoop geld opgehaald voor het uh, Spieren voor Spieren en drie rolstoelen. Voor, uh, want ze wilden ook wat, uh, ja, iets goeds doen voor de ja. medemens. Niet dat het alleen aan een stichting ging. Dus... Uh, Mooi event yeah. voor Zandvoort. Nou, dit was de Pit Report eventjes van deze week. Mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Elk vermoeden dat ooit in mij deed,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 Thomas Bergen hier op ZFM Zandvoort. Het show van uw regio muziek en informatie... staan. in deze programma altijd centraal. En uh, Imka, jij hebt uh, een, een, een verhaaltje over, uh, ja, over een um, reunie. Ja. Ja, daar ja, ben ik. moet ik wel mijn microfoon ja, opzetten, ja, ja. hoor. Ja, want horen ze me niet. Ik hou ervan, hè, mensen hun mond dicht... Uh. De mond snoeren. Ja, dat wilde ik zeggen. Ah, er is een geslaagde reunie in de Nicolaaschool geweest... Uh, georganiseerd door oud-directeur Maarten Boten, uh, is goed bezocht. Er circa 125 oud-leerlingen, leerkrachten en hulpouders... waren zaterdag naar Strandpaviljoen Ahoy gekomen... om elkaar weer eens te zien en te spreken. Ik vond dat het weer eens tijd werd om elkaar te zien en te spreken. Ik woon zelf niet meer in Zandvoort en ik zie ze niet meer. Een gemis. Het was berengezellig en lekker druk. Er werd wat afgekletst, foto's bekeken, herinneringen opgehaald. De chef van Ahoy, zelf een oud-leerling... Net als zijn medewerkgever Bram Molenaar trouwens, hadden de lekkerste hapjes klaargemaakt en iedereen had het dik naar de zin. Chapeau dus voor ahoy, al dus boten. Schip ahoy zouden we zeggen. Ja. Hey, het is ook wel weer tijd voor het, het liedje van de sidekick. We gaan wel heel snel trouwens, maar het maakt niet uit. Um, Je vliegt. Ik vlieg er doorheen. Ik wil snel weer naar huis, nee, wel grapje. Maar Imka, uh, wat heb jij gekozen als liedje van de sidekick? Nou, ik hoorde van de week. Er, ik was ergens en toen hoorde ik een liedje. Ik denk dat ken ik. Maar ik ken dan de Nederlandse versie. En die, uh, die was van uh, Shirley Sweris. Die heeft hier ook in Zandvoort gewoond. Dus dat vond ik ook wel eigenlijk toepasselijk. Ja. En het liedje heet Heel Even. Maar er is een Italiaanse versie van. En die heet Ancora. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Het liedje van de Alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio, tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene, io ti perdono. Oh Fai volare in alto quanto è notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, e prima o poi farò lo sbaglio, di e fare il pazzo e per il sotto casa. La sazia la finestra accesa prendere a calci la tua porta chiusa chiusa oh, oh, ancora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 say goodbye, many months have passed us by, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you, dag begint droog met nu en dan zon. Later neemt de buiigheid sterk toe. Onweer en hagel zijn daarbij niet uitgesloten. De zon komt er maar weinig aan te pas. De wind draait uit de, waait uit het zuidwesten en is matig aan zee vrij krachtig. De temperatuur loopt op naar 13 tot 14 graden. En na woensdag blijft het wisselvallig met vooral vrijdag veel regen. In het weekend gaat de temperatuur wel duidelijk omhoog. Zondag kan het 20 tot 21 graden worden. En dan. En dat was het weerbericht volgens NH Nieuws. Adams, run to you hier op ZFM Zandvoort. Heeft u ook een tip voor onze redactie? Stuur een e-mailtje redactie En wie weet zal hier wel een keertje in de studio aanschuiven in een van onze programma's. En zoals Elsbeth dat doet vandaag. Want Elsbeth is van Bibliotheek zuid Kennemerland. Goedemiddag Elsbeth. Goedemiddag. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om naar onze studio te komen. Ja, natuurlijk. Ja, want jullie organiseren weer broodje piep. Kan je vertellen wat dat inhoudt? Ja, natuurlijk. Uh, Broodje Biepen is een, uh, een, beetje een alternatief voorleesuurtje. In uh, andere bibliotheken hebben we meestal smiddags een voorleesuurtje. Maar wij merkten dat um, ouders en kinderen uh, in Zandvoort... op woensdagmiddag vaak erg druk zijn. Met clubjes, met andere activiteiten. Um, en omdat wij voorlezen ontzettend belangrijk vinden... maar natuurlijk ook ontzettend leuk vinden... Uh, hebben we bedacht om een voorleesuurtje te organiseren... direct na schooltijd. Dus vanaf uh, half één zijn uh, ouders en kinderen van nou, vier tot ongemeer, ongeveer zeven jaar... Uh, van harte welkom in de bibliotheek. Um, ze krijgen dan van ons een, uh, een banaantje, een krentenbol, een beetje drinken... en uh, luisteren naar een paar mooie verhalen... voorgelezen door een groepje heel enthousiaste vrijwilligers... Ja, want vrijwilligers zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe wordt, dit, wordt deze activiteit ontvangen door de vrijwilligers? Nou, hartstikke goed. Zij, zij zorgen voor het klaarzetten van alle spullen. Ze kiezen boeken uit. Daar help ik ze natuurlijk ook wel bij als daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld dat er een bepaald thema is. Deze week is Kinderboekenweek. Daar help ik ze dan graag bij. Spullen klaarzetten en de kinderen natuurlijk heel vriendelijk ontvangen. En uh, ja, de, de mensen die uh, daar, daar komen, hè, je, je, je bent een bibliotheek... maar jullie organiseren best wel heel veel. Ja, klopt. En is dat alleen maar om, om het lezen ons de aandacht te brengen... of heeft het een, nog meer, meer waarde? Nou, De bibliotheek is niet alleen maar meer een, een verzamelplek van boeken. Um, natuurlijk staat lezen en het bevorderen van lezen... nog steeds wel bovenaan op de agenda. Maar de bibliotheek is ook steeds meer een ontmoetingsplek... Um, vanochtend, ik ben vandaag ook aan het werk, dus echt eventjes weggeslopen... Ja. Um, was er bijvoorbeeld uh, iemand die Nederlands aan het leren is... met haar taalmaatje in de bibliotheek aan het oefenen. We hebben daar dan ook verschillende plekken voor. Uh, en kunnen ze gewoon rustig samen, uh, samen praten, samen overleggen. Er was ook iemand aan het werk. We hebben ook een goed wifi-netwerk, dus mensen kunnen ook gewoon uh, daar gaan werken. Uh, regelmatig zitten jongeren te studeren bij ons... Um, en ook als je geen lid bent, maar gewoon even een krantje wil lezen... of een uh, tijdschrift wil inzien of even ergens door een boek wil bladeren... dan uh, kan dat altijd ook. Uh, broodje biep. Uh, wat uh, betekent dat verder voor jullie organisatie? Um, vooral een hele leuke manier om uh, ouders en kinderen... op een heel ontspannen manier een tijdje in de bibliotheek te hebben... Um, het is heel relaxed. Uh, je kan gewoon lekker zitten op een zitzak. Uh, ouders kunnen elkaar ook even ontmoeten. eventjes bijpraten. Uh, misschien wordt er even een speelafspraak gemaakt. Tussen, tussen ouders. Um, en wat het verder betekent. ja, Het, het is gewoon heel leuk. Om, uh, om zo'n groep kinderen met open mond. Uh, te zien zitten luisteren. Naar een, naar een spannend verhaal. Of een heel grappig verhaal. En dan hoor je ze gewoon lachen door de bieb. En dat is erg fijn. Uh, zit hier ook een, een financiële bijdrage aan? Nee, het is helemaal gratis. En je hoeft je ook niet op te geven. Je kan gewoon binnenkomen lopen. Ook als je kind misschien op een school zit... niet in het gebouw van de blauwe tram. Want daar is de bibliotheek gevestigd. Kan je gewoon een paar minuten later komen. En dan schuif je aan bij het volgende verhaal. Geen probleem. Wij gaan even naar muziek luisteren. En dan komen we zo meteen nog even je bij je terug.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 Of opzij Als het beter Als het beter is Ga maar kijken hoe het danst Ga maar kijken hoe het danst Wil je weten hoe het danst zonder mij Misschien De lekkere beat hoor je hier op Zettig en Zandvoort Dafina met Jelle, als het beter, Armin van en En natuurlijk Marco Bozato. Hoe het danst hoor je hier op ZFM Zandvoort. En um, ja, Elsbeth is hier nog steeds aangeschoven in de studio gezellig. Zeker, met, uh, ja, met, uh, met uh, natuurlijk over uh, Broodje bieb. En uh, ja, op welke dagen vindt. Um, op welke dag vindt broodje Biep altijd plaats? Ja, we hebben elke woensdag broodje biep. Uh, elke week, ongeacht of het vakantie is of uh, wat dan ook, we gaan gewoon door. Dus, uh, ook in de herfstvakantie, ook in de kerstvakantie zijn wij er gewoon. Um, een andere vestiging is dus op woensdagmiddag. Dus mocht iemand denken van nou, ik wil, ben een keer in Haarlem Centrum op woensdag. En ik vind het leuk om uh, daar eens te kijken, kan je daar om drie uur terecht. Um, maar in ieder geval elke woensdag. Woensdag is biepdag. Woensdag is bibliotheek Dat was vroeger bij mij ook trouwens altijd zo. Ja, mooi toch? Ja, ja, ja, dat weet ik <laughs> nog heel goed. Um, wordt de bibliotheek eigenlijk nog wel uh, goed bezocht? Dat vraag ik me af. Uh, ja, de bibliotheek wordt nog steeds goed bezocht. We merken natuurlijk wel dat er... Um, uh, er zijn andere dingen bijgekomen voor kinderen en voor volwassenen. Dus het gebruik van uh, videogames, van uh, lezen op een e-reader... of misschien um, het lezen van artikelen of het kijken van YouTube-filmpjes... Um, maar we merken toch nog steeds dat, dat, dat lezen um, leuk gevonden wordt. Ook dat het belangrijk gevonden wordt. Want ja. lezen is natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, als je in je jonge jaren genoeg doet aan het ontwikkelen van... het leren lezen, het ja, kennismaken met taal... dan heb je daar echt je hele leven plezier van. Een hele leven profijt van. Dat is ook een van de redenen waarom uh, in Zandvoort... de uh, scholen, de Maria School en de Hannies Schaftschool in ieder geval ook um, buiten onze eigen openingstijden hun schoolbibliotheek in de bibliotheek runnen. Ja. Um, dus kinderen komen, uh, ongeacht of ze zelf lid zijn... komen ze met schoolboeken lenen. Die boeken mogen ook mee naar huis. Er wordt dus ook in de klas heel veel aandacht besteed aan, uh, aan lezen. En dan gaat het niet om dat je een per se een boek moet lezen... Wat, nou ja, omdat de juf zegt dat het moet. Omdat, of omdat je vader of je moeder zegt dat het moet. Nee, je moet een boek lezen omdat het leuk is. En als je een boek vindt dat je leuk vindt... en als je dat moeilijk vindt om te vinden... helpen wij je er natuurlijk bij. Dan is, dan is lezen ook leuk. Dan is het geen, geen opgave. Dan kan je je verliezen in een, in een andere wereld. Wij hadden het net even over Harry Potter. zo tussendoor. Ja. Ja. Ja. Als je het hebt over je helemaal verliezen in een andere wereld... Nou, dan is dat een prachtig voorbeeld. Absoluut. Zowel voor kleintjes als voor oudere kinderen... zijn er goede boeken. Ook al zeggen ze van... Oh, ik vind het niks, ik moet een boek. Er is echt wel wat. Ja. Wij helpen je daar graag bij. En het prikkelt ook de fantasie van de kinderen. Absoluut, ja. ja. Een fantasie prikkelen is, uh, is prachtig. En als je voorleest met je kind. Hoe heerlijk is het om zo'n lekker rustmomentje te hebben. Voor het slapen gaan Of uh, als ze uit school komen. Misschien. Als je eventjes een moment nodig hebt. Om even tot rust te komen. Even tot jezelf te komen. Is dat prachtig. Ja, ja ik las dan uh, de boeken van Harry Potter allemaal voor. In het Engels en in het Nederlands. Mijn dochter spreekt, spreekt uitstekend Engels onderhand. <lacht> Want ze wilde weten wat er dan ging gebeuren. Maar die hoofdstukken waren 36 bladzijden. Dus dat ja. was een erg, erg lang rustmoment. <lacht> Nou, soms is dat ook wel heel fijn, toch? Om daar even de pijn oh, jawel. Voor te ik genoot er zelf ook van om nou, het te doen. Precies. Dus, uh... Voorlezen is ook gewoon heel leuk voor, ja. voor jou. Als Kunnen jullie ouder. nog vrijwilligers gebruiken om te, voor te lezen? Ja, we hebben nu een, een goede pool vrijwilligers. Helaas is er net eentje uh, afgehaakt. Dus als iemand zich inderdaad geroepen voelt, dat hij denkt van hé, hey, lijkt me leuk. Woensdag ben ik uh, in ieder geval één keer in de maand bijvoorbeeld, of één keer in de vijf weken ben ik wel beschikbaar. Dan uh, nodig ik ze van harte uit om een keertje langs te komen. Om eens te kijken hoe het eruit ziet en uh, of het wat is. Misschien is er wel een hele leuke voorleesvader of een voorleesopa. Ja, dat kan of, ook natuurlijk. Ja, ook leuk, ja. Want uh, mannen die voorlezen geven daarmee ook weer een goed voorbeeld aan, uh, aan hun kinderen. Er zitten ook weer allemaal onderzoeken aan. Die blijken, ja, waaruit blijkt dat dat ook uh, extra helpt bij ja. uh, het, uh, het lezen en het plezier van lezen. Nou, mocht u zin hebben om voor te lezen in de BIEB, meld u aan zou ik zo zeggen. Ja, kom vooral langs. En um, ja, wat, uh, stel, Wat vroeger moest je natuurlijk ook lid worden. Nee, natuurlijk nog steeds of je kon lid worden van de bibliotheek. Stel, ik wil lid worden van de bibliotheek. Werkt dat nog hetzelfde als vroeger of is het op een andere manier? Nee, je, ja, je kan je nu ook online aanmelden. Dat is altijd fijn. Hoef je niet uh, in de bib een formulier in te vullen. Maar als je lid zou willen worden, dan, uh, dan kan je gewoon naar de bibliotheek komen. Je neemt even een legitimatiebewijs mee. En uh, dan kan je je meteen inschrijven. Kinderen tot één jaar die zijn zelfs gratis lid van de bibliotheek. Betaal je Kijk. helemaal niks. Krijg je zelfs nog een cadeautje. Um, uh, dat heet Boekstart. Een heel mooi project. Dus ouders met kleine kinderen die, uh, krijgen dat ook op het consultatiebureau. En alle kinderen zijn tot 18 jaar helemaal gratis lid van de bibliotheek. Je betaalt alleen even 2,50 voor het pasje... En, uh, en daarna is het gewoon lekker boeken lenen. En als volwassenen ben je, hebben we een jaarabonnement... en dan kost dat maar 3,75 euro per maand als je het omrekenen. Oké, okay. en mensen met een zandvoortpas? Zijn helemaal gratis lid. Kijk, dat is ook belangrijk om te vertellen. Is heel belangrijk, ja. Want uh, we merken, dat is... Um, even kijken als ik het goed heb, sinds uh, januari. Um, ja. En we merken dat, uh, dat mensen die bij ons langskomen, die willen lid worden. Ze twijfelen een beetje. Als je dan zegt, nou, als u een zandvoortpas heeft, is het gratis... Je ziet ze gewoon helemaal oplichten van wauw, dit is mooi. Ja. Het, is, uh, het geeft je zoveel ja, ook wel weer vrijheid om ja, tuurlijk, ja. Uh, dat ja, als, te kunnen doen. Als, als, als de de mensen, uh, voor de luisteraar die niet weet wat Sandvoortpas zandvoortpas is... dat is voor mensen met een laag inkomen tot 115% van het wettelijk minimumloon. Ja. Die, hebben een uh, die kunnen een zandvoortpas aanvragen bij de gemeente. En dan krijg je uh, ja, kortingen en andere dingen die geregeld, kunnen makkelijker geregeld worden... als ja. je financieel niet zo... Uh, Breed hebt. Precies. En uh, die regelingen zijn er. Dus ik zou ook iedereen oproepen om daar gewoon gebruik van te maken. Zeker. Stel uh, mensen willen nog even de uh, informatie die jij vertelde teruglezen. Is dat daar ook ergens mogelijk? Ja, natuurlijk. Uh, BibliotheekZuidKennemerland.nl Het is een hele mond vol, maar als je het even opsplitst, is het goed. BibliotheekZuidKennemerland.nl Daar vind je alle informatie ook over lidmaatschap. Daar vind je ook een overzicht van de nieuwe boeken die binnen zijn gekomen. En een mooie agenda met onze activiteiten. Elsbeth, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En kom snel nog een keer terug als jullie weer wat te melden hebben. Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Dankjewel, Elsbeth. Imka? Ja? Heb jij uh, mij wel eens horen zingen? Nee. Dan moet je, moet je maar eens luisteren. Oké. Okay. Oké. Let me entertain you.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 Mm. Porta, jakka is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit, maakt vandaag niet uit Altijd blokka, is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit Want na nou alles heb ik dit verdiend Zij weet het, zij weet het Na nou alles heb ik dit verdiend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 Martin, hier op ZFM Zandvoort, bij Zandvoort Luncht. En we zijn aangekomen aan het uh, einde van de eerste uur, MK. Ja. En uh, ja, vanavond zal je Tino zeker denk ik wel zien bij de televisiering gala op uh, Nederland uh, 1. Want uh, vanaf half negen is de televisiering gala weer op Nederland 1. En dan, uh, de beste zangers zijn ook uitgenodigd. En daar heeft Tino natuurlijk aan meegenomen vorig jaar. Ja. Dus ja. Uh, Wij gaan nog even muziek draaien en dan zijn we zometeen bij jullie terug met het tweede uur van Zandvoort Luncht.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 You never have to wonder You can always play by ear And that's the deal, my dear And That's the deal, my dear, And that's, the deal, my dear. And that's the deal, my dear My mom was mad, but I never cared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 And that's that you're my dear